Hallo, welkom bij Bijbel versus Wetenschap podcast. Ik ben David en ik ben 12 jaar en ik ben degene die vertelt. Welkom, vandaag hebben we het over Goede Vrijdag. De podcast is donderdag opgenomen om hem voor 7 uur online te kunnen zetten. En daarom kan ik me niet zo goed inleven in vandaag. Dus haakjes voor mij morgen. We lezen vandaag Lucas 23 vers 21 uit de herziende statenvertaling. Maar ze riepen terug, kruisig hem, kruisig hem. Wist je dat de hoofdman Jezus geloofde? Want in vers 47 staat, toen de hoofdman over zei wat er gebeurd was, verheerlijkte hij God en zei werkelijk, deze mens was rechtvaardig. Duisternis, verstekende, alles in zich opnemende nacht, als symbool van leegte. Een leegte waarin zelfs God afwezig is, die het omgekeerde is van het stralende licht der wereld, zoals Christus zich tijdens zijn leven had getoond. En, en die duisternis wordt doorbroken door schreeuwende pijn in de woorden «Mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten?» Ieder jaar klinkt het verhaal van de kruisring en ieder jaar klinken de zeven kruiswoorden. De zeven zinnen die Christus spreekt vanaf het kruis. Het zijn woorden van vergeving, zoals de woorden uit de evangelie van Lucas. Vader vergeven, want ze weten niet wat ze doen. Lucas 23, vers 43. Ik verzeker je nog, vandaag zul je met mij in de parasijs zijn. Lucas 23, vers 43. Het zijn woorden van zorgen, zoals de woorden aan zijn moeder. Dat is uw zoon, dat is uw moeder. Johannes 19 vers 26 en 27. Maar ook woorden van het lijden en van dood. Ik heb dorst. Johannes 19 vers 8, 20. Het is volbracht. Johannes 19 vers 30. Vader in uw hand leg ik mijn geest. Lucas 23 vers 46. Deze zes woorden pas bij, passen bij het evangelie. Ze tonen hoe de kruisdood deel is van Gods uitgestoken en reddende plan. In die woorden klinkt de verbinding van Goede Vrijdag naar die wonderbare paasmorgen. Dat de duisternis van de uren van zijn dood naar het licht van zijn opstanding. Opnieuw zond God een rechter. Iemand die het afgedwaalde volk weer terugbracht naar het verbond met God. Alleen deze rechter die drong niet alleen... Door tot het hart van het geloof van het volk van Israël... Nee, God zond hem ook om mijn dwalende hart thuis te brengen. God zond hem ook om mijn fouten en mijn zonden te vergeven. Om dat waar ik deed in mijn ogen goed was te herstellen, te volmaken om het goed te maken in de ogen van God. En dat klinkt dwars door de duisternis van eenzaamheid en verlatenheid... Dat zevende en zo afwijkende kruiswoord, het kruiswoord dat mij steeds weer doet rillen. Mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Woorden die ik zo moeilijk kan uitleggen, die als ik eerlijk ben mijn verstand ver te boven gaan. Want, want ik wel weet mijn diep geloof dat deze duistere verlatenheid door Christus werd overwonnen. Deze woorden van verlatenheid van psalm 22 door het lijden en opstanding van Christus voor eeuwig zijn verbonden met de troost en opwijking van psalm 23. Belees het even, al gaat mijn weg door een dool. Ik, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed. Psalm 32 vers 4. We luisteren vandaag naar hartgeslagen, vastgenageld van zelen, cela, die is vorige week uitgekomen. Geslagen, vast de zie hem sterven aan een kruis. Hij die onze straf wil dragen, door zijn eigen volk vergroot. Het is de land Einde, maar... Tot de volgende keer! Op vrijdag... 16 april... heb ik een... Corona Vragen Podcast. Die is zoals elke live-uitzending... om 5 uur. Daarbij... probeer ik vragen te bespreken. Als u misschien... een goede vraag weet... Stuur hem op naar david.t.neutel.gmail.com